Zes uur. Marnik Jampersen met het NOS-journaal. De Democraten beginnen een afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Trump. Dat heeft de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi bekendgemaakt. Trump wordt ervan beschuldigd dat hij de Oekraïnse president onder druk heeft gezet om een corruptieonderzoek te beginnen naar zijn Democratische tegenstander Joe Biden. Pelosi noemt dat een schending van de grondwet. Niemand staat boven de wet, zei ze in de verklaring. Trump noemt de afzettingsprocedure intimidatie en een totale heksenjacht. De beroemde operazanger Placido Domingo treedt niet meer op bij de Metropolitan Opera in New York. De tenor wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Deze dagen zou Domingo optreden in de voorstelling Macbeth. Hij heeft zich naar eigen zeggen teruggetrokken omdat zijn optreden te veel zou afleiden van het werk van zijn collega's.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 Het Britse parlement komt vandaag voor het eerst weer bij elkaar... naar de schorsing door premier Johnson. Die schorsing van vijf weken werd gisteren voortijdig opgeheven... door een uitspraak van het Hoge Rechtshof. De oppositie wil nu dat Johnson opstapt. In Baalwijk is gisteravond een vrouw zwaar gewond geraakt... door een aanval van een hond. Ze liep met haar eigen hondje door een parkeergarage... en passeerde iemand die met twee honden liep. Een van die honden zou zijn losgeschoten... en haar meerdere keren hebben gebeten.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 En ik doe alles. nam aan gaan Stopping in a rainstorm Sitting in the long grass in the summer Keeping warm I'll remember it Every tell me when did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 to the beat